moet die nieuwe man nou eigenlijk inwerken? Dat moet je met Wiegel overleggen. Tot nu toe deed hij dat altijd, maar ik ben er niet zeker van dat hij dat ook wil blijven doen. Kunt u dat dan niet beter vragen? De verhouding tussen Wiegel en mij is op het ogenblik wat moeilijk. Het is beter dat jij dat zelf doet. De afdeling Volkscultuur meldt zich. Is dat de stoel voor de bezoekers? Als je wilt. Het Kripselarchief. Je hebt dat laten staan. Ja. Betekent dat dat je het wilt afstoten? Ik wil helemaal niets afstoten. Het staat waar het hoort. Op de afdeling Volkscultuur. Maar tot nu toe heb jij het beheerd. Dat was dan heel vriendelijk van me. Maar nu de afdeling volkscultuur haar eigen bemanning heeft, voel ik me daar niet meer toe geroepen. Maar jij bent de enige die er wat van afdeed. Oh, ik wil je wel van advies nemen. Dat is aardig van je. Ik zal daar graag gebruik van maken. Maar ik zal het eerst zelf niet doornemen. Doe dat. Slofstra, gaat u zitten, meneer Slofstra. Dank u wel. Je parle toute la langue, excepté la langue Française, parce que c'est une langue très difficile. Juist. Dat kan u hiervan paskomen. Dank u. Ik heb wat gegevens over u gekregen. Dat zal wel. En daar lees ik, dat u veldwachter geweest bent in Oudega. Is dat juist? Inderdaad. Maar daar bent u weer weggegaan. Waarom was dat? Boodschappen jongens spelen voor de burgemeester zeker. Dat beviel u niet. En als ik mijn snuffer buiten de deur stak, dan pakten die jongelui lui mijn knuppel en mijn pet af. Nee, daar was geen aardigheid meer aan. Maar u had toch zeker een pistool bij u? En die zeker ook nog af laten pakken? Ik kijk wel uit. Ja, ik had wel een pistooltas om natuurlijk, maar ze hadden gauw door dat daar niks in zat. Juist. En toen bent u naar Rotterdam gegaan? Ja, met ons moeder. En daar bent u overspannen geraakt? Inderdaad. En nu bent u weer genezen? Anders zat ik hier toch niet? Nee. Bent u een man van de klok? For time is money. Want we hebben hier wel eens mensen gehad die moeite hadden met op tijd komen. En dat kan natuurlijk niet op een bureau als het onze. Dat begrijp ik. Maar u hebt daar geen moeite mee? Nee, meneer. Die persoon van gisteren is er al. Hij stond al voor de deur. Schongen, jongen, jonge. Wat een boeken. Welkom hier. Slovstra. Je parle toute la langue, acceptez la langue française, Pas gezet in une langue difficile. Ja, dat weet ik. We hebben elkaar gisteren al ontmoet. Maar uw naam was. Koning. Koning? Ik heb eens iemand gekend, die heet ook Koning. Dat was ik vast niet. Kon familie zijn. F. A Koning. Wij heten allemaal M of K. Dat was een account in Indië. Geen prettige mens. Dan was het zeker geen familie. Dit is uw plaats. Ik heb hier een stapel knipsels, die moeten gerubriceerd worden volgens dit systeem. Dat zal in het begin wel niet meevallen, maar we zullen alles met elkaar bespreken. Als u vast een fiche aan elk knipsel hecht, en daar een rubriek op schrijft, als u die vinden kunt, dan bekijken we dat over een paar dagen. Maar ik zal u eerst aan meneer Balk voorstellen. Jaap, dit is meneer Slofstra, de opvolger van Veerman. Balk, je parle toute la langue, excepté la langue française, parce que c'est une langue très difficile. De heer Slofstra is garrieveerd. Ik ben benieuwd. Hij is in ieder geval op tijd... Wij moeten nog een gesprek hebben over de atlas. Heb je nu even tijd? En. Wat wilt u weten? Wanneer is de atlas klaar? Over 400 jaar. Ik ben serieus. Ik ook. Dan nu in ernst. Als de eerste aflevering volgend jaar verschijnt, dan hebt u daar 25 jaar over gedaan. Dan trekken we vijf jaar af voor de oorlog, blijft twintig jaar. Er zijn twintig afleveringen. Dat is dus vierhonderd jaar. Of eigenlijk 380, om precies te zijn. Maar ik stond er helemaal alleen voor, en nu ben jij er. Goed. Tweehonderd jaar. Op die manier kunnen we niet praten. Ik heb de commissie beloofd dat de atlas klaar zal zijn als ik met pensioen ga, en dat is over zeven jaar... Daar zul je rekening mee moeten houden. Gaat u nou eens even na. 19 afleveringen in zeven jaar. Vraag ik zes. Dat is 25 kaarten per jaar. Terwijl van Ieperen maar vier kaarten per jaar kan verwerken. Twee voor je Haan en twee voor ons. Alleen van Ieperen heeft al 100 jaar nodig. Dan stellen we nog een tweede tekenaar aan. Nee, dan moet je nog 12 aanstellen. Dat is alleen nog maar de tekenaar. Laten we het van een andere kant bekijken. Waar is de lijst met kaarten? Die heb ik niet. Heb je die niet? Maar dat heb ik je toch opgedragen? Dat hebt u me wel opgedragen, maar dat is onuitvoerbaar. Waarom is dat onuitvoerbaar? Omdat ik onmogelijk op grond van een handboek dat bovendien al 40 jaar oud is... kan voorspellen in welke onderwerpen een kaart zit. Als in het handboek staat dat ze in Swalmen of weet ik waar... op Sint Antonius Abt noten op de mesthoop gooien... hoe weet ik dan of ze dat nog doen... ...en of ze het in Rode School ook doen. Moet ik eerst een vragenlijst over uitzenden? In Rode School doen ze dat zeker niet, bij wijze van spreken. En waarom kunnen ze het dan in Zwitserland wel? Omdat ze eerst een heel legertje onderzoekers het veld in hebben gestuurd. Toen ze begonnen met de verwerking, lag het materiaal klaar. Maar dat konden wij niet, daar kregen wij het geld niet voor. Dan kunnen we ook niet in zeven jaar een atlas maken. Goed. Zeg jij dan maar hoe het wel moet. Gaat het? Ik hoop het. Maar Frans wil mij wel helpen. Niet Frans? Ik weet niet of ik daar tijd voor heb, hoor. It's all in the time of the boss. Frans is onderwijzer geweest. Als hij het niet kan... Dan kan ik het ook niet. Zo, zitten jullie hier. Als je maar weet dat ik een eerste klaskaartje heb genomen. Dag, kaartje. Je weet dat ik een zuinig man ben. Oh ja, en dan krijgen we dat weer. Ja, Anton, jij bent heus een zuinig man. Je kent de heer Koning... Dat nou weer niet, maar ik heb wel veel over hem gehoord. Kater. Correct. Enzovoort, enzovoort. <laughs> heb jij het laatste nummer van de gids gelezen? Het artikel van Hennepstra. Ik bedoel maar. Dat was beneden zijn niveau. <laughs> beneden zijn niveau? <laughs> ja, zo kun je het ook uitdrukken. Ik vond het om als je nou toch. Ik wil maar zeggen. Schrijf jij daar nou eens een stuk tegen? Want jij hebt het te druk. Ja, ik heb het te druk. Ook een pepermuntje? Graag, ja, dat. Ook een pepermuntje? Nee, Kaatje, je bent heus te kritisch. Ik vind het een heel goede catalogus. Bovendien is hij geschreven door een goede vriend van me. Aha, is dat des Kern? Nee, dan begrijp ik het. Maar als ik hem niet goed vond, zou ik het ook zeggen. En jij dacht werkelijk dat ik dat geloofde, Anton. Ik ken je. Ja, je kent me. Vertel me nog even. Hoe is het nu met Hillebren? Lichamelijk gaat hij snel achteruit. Hij ligt op bed. was het dan niet beter geweest om ergens anders? Ik wil zeggen. Hij stond erop om deze vergadering bij te wonen. Geestelijk is hij nog goed. Gelukkig. Ik bedoel maar. Hillebrink heeft een sterk plichtsbesef. Dag, Hillebrink. Hoe gaat het nu? Slecht. Dat hoorde ik van je vrouw. Zeer spijtig. Zullen we dan nou beginnen? Of verwachten wij nog iemand? We kunnen beginnen. Dan open ik de vergadering en stel eerst de notulen aan de orde. Iemand iets op pagina 1. In de zesde regel van onderen, het vijfde woord, staat een tikfout. Die R moet een T zijn. Inderdaad, die R moet een T zijn. Daarmee zijn de noten goedgekeurd met dank aan de secretaris. Punt 3 van de agenda. Ingekomen stukken, meneer de secretaris. Er is bericht van verhindering van de leden Balkema, van Bohemen en Roziers. De heren Balkema en van Bohemen wegen ziekte, de heer Roziers, omdat hij onverwacht een advies voor de minister moest schrijven. Ja, dat is bijna iedere keer. Ik bedoel maar. De heer Roziers heeft het er druk mee. En zijn er verder nog ingekomen stukken? Dan komen we aan punt 4, de samenstelling van de commissie. De secretaris heeft daarover een voorstel. Ja, mevrouw de voorzitter. Ik zou de vergadering willen voorstellen om professor Buitenrust Hetema tot lid van de commissie te benoemen. Professor Buitenrust Hetema is de nieuw benoemde directeur van het museum... Ikzelf ben bij de benoeming nauw betrokken geweest en ik kan u verzekeren dat ik zeer hoge verwachtingen van hem heb, ook voor de toekomst van ons vak. En geeft dat geen problemen met, je weet wel. Ik heb daarover een ernstig gesprek met hem gehad en hij heeft mij verzekerd dat dat wat hem betreft niet op problemen zou stuiten. Dan stel ik voor het voorstel van de secretaris aan te nemen. Niemand bezwaren? Het heeft mijn volledige instemming. Ik juich het toe. Hier, hier. Punt 5. Mededelingen over de werkzaamheden van het bureau. Meneer de secretaris, alweer. Graag, ja, mevrouw de voorzitter. We trokken bij de oprichting van twee werkgroepen. één voor het volkskarakter. En ik voor het opnieuw voor de samenstelling van een Europese samenstelling van een vragenlijst. voor heel geïnteresseerd getoond in verband met zijn eigen onderzoek. Dat was het? Dat was het, mevrouw de voorzitter. Goed. Wie van de leden mag ik het woord geven? Ik zou het van... Die zonder belang vinden. Als het bureau ook eens onderzoek deed naar de, de, de cultuur van de zigeuners. Als gevolg van de oorlog zijn er nog maar weinig zigeuners over. Voor we het weten is het te laat. Dat, dat zou eeuwig jammer zijn, omdat daarmee. Schat aan gegevens verloren. Dreigt te gaan. Dat is inderdaad een ernstige lacune. Ik neem het voorstel van professor Hillebrink om die reden zeer serieus, mevrouw de voorzitter. En ik stel voor dat ik de komende maanden de mogelijkheden onderzoek en daarover in een volgende vergadering een verslag uitbreng.